11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Murdoch. Zometeen in de gids.fr. De laatste haringvissers onder Nederlandse vlag. En de beste radio-reclames. Het internationaal nu met Maak Visser. Het Rijk moet de afspraken met de NS over de hoge snelheidsverbinding met Brussel intrekken. Dat heeft CDA-kamerlid Sander de Rouwen hier op Radio 1 gezegd bij Goedemorgen Nederland. De NS blijkt niet in staat om de hoge snelheidslijn goed aan te bieden, zei de Rouwen. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat dat niet gelukt is. Dat we daar en jaren op gewacht hebben, en dat toen eindelijk de treinen kwamen. Ze het volstrekt niet deden. Dat nu het moment is gekomen om te zeggen: uh, het is geprobeerd, het is niet gelukt. Uh, we gaan nu kijken of andere partijen, bijvoorbeeld in Europa, dat wel kunnen gaan doen. Vanochtend werd bekend dat de NS gaat stoppen met de Vira. Dat hebben bronnen bevestigd aan de NOS. Op dit moment overlegt de directie van de Nederlandse spoorwegen met staatssecretaris Mansveld over een oplossing voor de Vira-problemen. Gesprek gaat over alternatieven voor de hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Het aantal werkzoekenden blijft dit en volgend jaar groeien... terwijl het aantal banen afneemt. Dat voorspelt het UWV. Dit jaar komen er 127.000 werkzoekenden bij. En ook al trekt de economie volgend jaar aan... toch zullen er dan nog zo'n 43.000 werkzoekenden bij komen. In vrijwel alle sectoren gaat de werkgelegenheid omlaag. Vooral in de industrie, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. In de zorg komen er nog wel banen bij, maar veel minder dan in het verleden.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 Zij waren tegen de bouw van een winkelcentrum. Ja, van een protest dat begon met een paar bomen die gered moesten worden... is het nu echt een, ja, een, een rennende veldslag geworden met die politie hier in Istanbul... maar ook in heel veel andere plekken in Turkije. Een brand in een kippenverwerkingsfabriek in China heeft het leven gekost van zeker 112 mensen. De brand is waarschijnlijk ontstaan na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk, meldt het Chinese staatspersbureau. De fabriek heeft zo'n 1200 werknemers. Hoeveel mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak, is niet duidelijk. Het weer dan nog, periode met zon, ook wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Later in de week lopen de temperaturen langzaam op naar zo'n 20 graden. Welke rol zou Nederland kunnen spelen om te bemiddelen bij de protesten in Turkije? Dat zo meteen na een dikke halve minuut.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 Haring eten doen we in dit land al meer dan duizend jaar. En ooit dreef onze economie op de haringvangst. Maar de tijden zijn drastisch veranderd. Haringvissers onder Nederlandse vlag zijn nog maar op twee vingers van één hand te tellen. En over die paar laatste haringvissers gaat de documentaire Hollandse Nieuwe... die vanavond wordt uitgezonden. Ik praat zo met een van de makers. Duitsland en Tsjechië hebben te kampen met grote wateroverlast. Maar dat water blijft natuurlijk niet op één plek. Het stroomt ook, door de Rijn bijvoorbeeld, langzaam maar gestaag onze kant op. En voor de camping Oosterbeeks-Rijnoever, reden om zich alvast grondig voor te bereiden. En dan deze. Ja, wie had dat gedacht? Van een tv in elke ruimte? Auw, nou nauwelijks ruimte voor de tv. Inderdaad, een radioreclame die regelmatig voorbij komt. Komend weekend wordt de beste van het afgelopen jaar verkozen. En ook u kunt stemmen. En zoekt u de rode knop? Surf naar begids.fm. In Turkije wordt al een aantal dagen fel geprotesteerd. En nu voornamelijk tegen premier Erdogan. Het begon allemaal in Istanbul op het Taksimplein. Maar het is overgeslagen naar meer dan 90 andere Turkse steden... als ik de berichten mag geloven. Kan Nederland een rol spelen om te bemiddelen? Aan de telefoon Mustafa Ayyranzi. Hij is voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging in Nederland. Dag, meneer Ayyranzi. Dag, goedemorgen. Volgens de demonstranten gedraagt Erdogan zich als een ware dictator. Hebben ze gelijk wat u betreft? Klopt omdat het begint alles vanaf 1910. Uh, nou, 2010, sorry. Even. 2010. Toen, dat was 2010, dat is een referendum in Turkije gehaald over de macht van de militairen moet beperkt worden. En toen hebben wij gezegd: voor de proces van democratie is niet genoeg. Maar zeggen wij toch ja, omdat Turks. Het volk was moe van de militaire dictatuur in Turkije van elke tien jaar de coup uh, uh, plegen. Yeah. En in ieder geval het Turks volk, toen Erdogan heeft het Turks volk be, uh, uh, uh, beloofd: dat hij wil verkiezingen mee te doen en hij wil het uh, referendum en hij wil het proces van de democratie van Turkije versnellen. Ja, maar hij heeft nu drie keer achter elkaar de verkiezingen gewonnen. Hij is drie keer goh, achter goh, elkaar premier goh, goh, goh, goh, en de goh, laatste goh, keer zelfs... met een overweldigende meerderheid met zijn centrumrechtse en centrum, islamitische de ak Waarom komt dat protest tegen hem dan nu pas op gang? Uh, omdat dat, Daarom dat heb ik gezegd, dat begint alles vanaf 2010... Toen eh, dat hij belooft dat eh, de proces van de democratie versnellen in Turkije, mensenrechten verbeteren en individuele rechten verbeteren. En het Turkse volk heeft een ja gezegd tegen het referendum. Maar vanaf na het referendum, en eh, Erdogan is een dictateur geworden. Omdat hij heeft gezegd, nou 58% heeft een ja gezegd in het referendum. En nu heb ik wel macht en hij heeft de macht van de militaar ook beperkt. En ik ga doen wat ik wil. En sinds die tijd, uh, uh, dat Turkse uh, gemeenschap, het Turkse bevolk... heeft een paar keer hem waarschuwd. Nee. En heeft gezegd dat op die manier niet... Mag heerlijk. Zijn deze maar... protesten het begin van een van, die vraag is vaker gesteld natuurlijk de afgelopen dagen. Het begin van een Turkse lente die kan leiden tot de afzetting van de nou, regering. Turkse lente dat weet ik niet, maar dat ik ga wil even iets ja met, met u even door te nemen vanaf een 1 mei. Toen dat was een 1 mei dat arbeiders die een, een feest vieren in de plein. Toen dat hij verbiedt van de taxingplein... En daarna dat komt een alcoholische Dat komt een alle andere wet. Dat wordt bemoeid. direct met individuele rechten van de mensen in Turkije. En uh, afgelopen uh, uh, vrijdag en donderdag. Toen Turkse gemeenschap. het Turkse volk heeft gezegd. is nu wel genoeg. Ja. Dat wij pieken nu niet meer nee. En dat in ieder geval is nu een. een zeg maar van de uh, gele kaart aan de premier uh, Erdogan. Dat hij moet je niet zeggen. Kijk bijvoorbeeld, hij zegt. Mijn. Minister, mijn dat, mijn, alles is voor hem. Hij bepaalt zelf wat hij wil eigenlijk. U vindt hem echt een dictator? Dat is een, dat is een dictator. Kijk, we hebben ook een verleden dat hebben wij meegemaakt, zoals van 1980, toen was de militarie dictatuur. Dat toen zegt minister, even uh, uh, uh, Everijn ook exact zelf verhalen. Mijn leger, mijn minister, mijn burger. Dat, ik ben geen erfgoed van meneer Erdogan. Ja. Dat, ik ben geen erfgoed, van meneer Erdogan dat, hey, moet je voor mij bepalen... waar ik kan mijn biertjes te drinken. In Nederland wonen zo'n zo half miljoen Turken. En vorig ja. jaar vierden we nog uh, 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Klopt. Wat vinden de Turken hier van de situatie in de nou, Turkse steden? Uh, dat, sinds vanaf gelopen donderdag de Turkse gemeenschap hier in Nederland... die hebben heel duidelijk zijn stem laten horen... dat pieken wij niet, dat wij solideren met... Wat nou in Taksim gebeurt. Wij solideren met die mensen in, de, in Taksim. En dat wordt niet alleen Amsterdam. In Amsterdam, daarna Rotterdam, Eindhoven, overnemen. Dat wordt overal zijn solidariteit. Met ja. ja. En vindt u dat de Nederlandse regering iets moet doen... om Erdogan op andere gedachten te brengen? Absoluut, absoluut. Dat, omdat Nederland, heeft, zoals u net gezegd hebben... dat was een afgelopen jaar... dat hebben we 400 jaar economische vertrouwen met Turkije. Dat hebben wij gevierd. En Nederland heeft een gigantische uh, economische betrekking met Turkije. En ik denk dat ook een Turkije lid van de NAVO... en Turkije is ook kandidaat van de EU... ik denk dat uh, uh, wel uh, vanuit Nederland... dat kunnen wij druk oefenen op het premier Erdogan. Op welke manier dan? Dat, op de manier van mensenrechten eigenlijk. Als je wil... Binnen lavo, NAVO te blijven. Als je wil lid worden bij de EU, dat betekent dat je moet wel de mensenrechten erkennen. Ja, maar dat, dat is al honderdduizend keer tegen Turkije geroepen. En daarom is dat lidmaatschap ook voorlopig nog in de ijskast gezet. Kijk. En daarom, dat, dat Westers wereld, daar moet je een heel eerlijke rol te spelen. Dat westerse wereld, daar moet je niet gaan alleen over de economische belangen. Daar moet je westerse wereld, en ook in Nederland, dat moet je over de situatie van de mensenrechten, moet je mee te spelen. Maar als u niet... zegt dat Erdogan een dictator is, u noemt ja. hem zo. Ja, Kijk, ja, dat, hebben... Een dictator trekt zich niks aan van uh, protesten uit het buitenland, op welke manier Jawel, dan ook. Natuurlijk wel, dat hebben wij heel veel dictators meegemaakt van het verleden dat we hebben Chili meegemaakt, dat hebben wij Salvador meegemaakt, wij dat hebben we Midden-Oosten ook meegemaakt. En ten tweede, dat kan Nederland ook met Amerika daarover bespreken. Dat is op dit moment dat, omdat Erdogan wat heeft wil op dit moment in het Midden-Oosten, dat hij wil een terug naar 400 jaar geleden naar de Ottomaanse Rijk en hij wil gewoon heel Midden-Oosten beheersen. Ja. En dat Amerika heeft ook een belang in Midden-Oosten. Op dit moment dat kan alleen Erdogan en Amerika te luisteren. Dat betekent dat hebben wij, als vanuit Nederland, dat hebben wij ook een contact met uh, Amerika. Dus Nederland zou Amerika onder druk moeten zetten en als Obama iets zegt, dan luistert Erdogan wel. Uh, dat denk ik wel. Dat is, dat is mijn uh, persoonlijke. Uh, uh, uh, en hoe zit het eigenlijk met de president van Turkije, Gül? Daar horen we heel weinig van de laatste tijd. Nou, omdat de president van de Gül hij komt ook om dezelfde partij, dat hij zelf uh, met Erdogan van AKP opgericht. En ik denk op dit moment dat president Gül heeft mm, heel weinig indruk op Nederlandse en uh, Turkse politiek eigenlijk. Mustafa Aranzi. hij is voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging in Nederland. Mag ik u danken? Uh, Dank u, Oké. Okay. Steden die ontruikt moeten worden, doden en vermisten... door het hoge water in Centraal-Europa. Er is langzamerhand sprake daarvan een dramatische situatie. Ondertussen is het afwachten of dat hoge water ook ons land zal bereiken. Langs de Rijn worden hier en daar al voorbereidingen getroffen... om het naderende onheil te bezweren. Zoals op camping Oosterbeeks Rijnoever. En verslaggever Robert-Jan Boy is ter plekke. Robert-Jan, valt er al wat te beleven daar? Ja, het is tamelijk uh, rustig op de camping, uh, Felix. Maar hier en daar zie je toch wat mensen zitten aan de picknicktafel. <laughs> Moet ik zeggen. Met de yoghurt. Met de yoghurt, zegt uh, meneer al. Ja, heerlijk. Zou mm -hmm. we met mevrouw lekker aan, aan de yoghurtmusli. Een rustig een beetje aan de Rijn, hè? Even lekker extra krachten opdoen. Prima. Terug klaar voor vertrek. Ga er vandoor? Ja, we gaan er vandoor. Het weekend zit er weer op, hè? Is dat het? Ja, dat is het, ja. ja. We moeten weer werken, hè? ja. Het is een mooi plekje hier, moet ik zeggen, hier, hoor. Zalen. De Rijn is werkelijk vlakbij. Het valt me op dat het water razendsnel stroomt. En ja? Veel caravans op deze camping. Knotwilligen. Een jachthaventje. Ik zie nog geen probleem, maar u waarschijnlijk wel. Anders had u hier niet geweest. Nou, anders was ik hier ook niet geweest. En had ik een reddingsvest aangedaan. Ja, Oké, okay. nou, zo zie je maar hoe die geloof ik. Hoor. Het water komt. Ze zeggen het, ja. Dus nou ja, voor die tijd zijn we weg. Dus. Maar wel droge voeten. Ervaring ermee? Nee, ik heb geen ervaring mee. Heeft u het water zien stijgen? Uh, iets, iets, ja. Iets hoger dan 60. Ja. Goed, nou iets makkelijk. Dank u wel. Ik geef naar de campingbaas toe. Dat is ja. volgens mij die man met die klomp aan. Ja. De redder in nood. De, de, redder, de, redder, de, ja. de redder in nood. <laughs> Meneer Brandjes. Gelukkig is de campingbaas van deze prachtige plek hier. Het is nou, inderdaad uh, heel mooi. Ja, ja dit is uh, een van de mooiste plekjes van Nederland. Moet je even horen, die vogeltjes. Ja. Ja, nee, maar dat is toch zo, hè? Als je ziet... Uh, maar dat is sowieso het rivierenlandschap. Dat is zo ontzettend mooi. En uh, wij als Nederlanders beseffen dat vaak niet. En, uh, dus ik voel me ja. ook wel uitverkoren om hier in de Uiterwaarden zo'n camping te mogen hebben. En het is allemaal wel klein. We hebben er een jachthaventje bij. Er liggen hier een paar stijgers in het water en zo. We lopen in de tussentijd naar beneden. Ja, ja, naar, de naar de rivier toe. Uh, Die nou, ja, behoorlijk uh, hard stroopt, ah, inderdaad. Ja, ja, ja. Even kijken, ik weet niet hoe hoog het water nu staat. We zijn nu hier ja, bij het water. Kijk, we staan nou hier bij de kribben uh, in de rivier. Ja. En je ziet dat het is nog een halve meter en dan gaan die onder water. Ja, dan, uh... Maar goed, daar zijn de kribben ook voor. Dus het is, uh, uiteindelijk er is er ook niks, uh, niks geks aan de hand eigenlijk. Alleen het oh, is nee. een beetje vreemd dat het in deze tijd van het jaar is. En je, nu kijkt regelmatig even het bakboord uit natuurlijk. Ja, natuurlijk. Richting uh, Zwitserland, ja, Oostenrijk, ja, noem alles zeker, op. He. Zeker, dus uh, wij houden de waterhoogte heel ja. goed in de gaten. En ja. we hebben altijd een voorspelling voor vier dagen van tevoren. Uh, dus nu weten we het min of meer tot en met donderdag wat hier gaat gebeuren. Omdat we weten wat er in, in, uh, in Oostenrijk en in Zwitserland uh, gevallen is aan water. En wa wat gaat hier gebeuren? Het gaat nog verder stijgen. Ja. Maar uh, ik, ik, ik, ik maak me er niet zo druk om, weet je. Want het punt is... De, daar is het een rivier voor. En, uh, dus die stijgt wel vaker. Ja. En uh, nou is het, zeg ik, het is uitzonderlijk dat dat misschien in deze tijd gebeurt. Ja. Maar winters is dit uh, gewoon, uh, gewoon normale gang van zaken. En daar, daar is, daarvoor heb je uiterwaarden ook. Daarvoor zijn de uiterwaarden. Om, ja. om, die, om die water, uh, om dat op te kunnen vangen. En u weet ook dat u in de uiterwaarden staat? Ja, tuurlijk. Dus, uh, en daar, daar hebben we ook onze voorzorgsmaatregelen getroffen. Dus mensen die zeggen van nou onbegrijpelijk dat brandjes en camping begint in de uiterwaarden? Ja, nee, is helemaal niet onbegrijpelijk. Nee. Alleen je moet je maatregelen treffen. Maar hoe, hoe hoog kan het water komen? Oh, je hebt er is meer mee is, waar, gemaakt, waar, we, waar we nu staan, daar staat je kopje onder hoor. Hier. Hier? Ja, hier staat je kopje onder. Dus het water ik staan nu in... ter hoogte van de Kerven. Ja, ja, kijk, ja, je ziet de scheepvaart hier. Kijk, er komt de een reusachtige boot uh, voorbij. Ja, ja, je ziet hoe hard ze varen. enorm, zeg. De, ja, deze vaart dan met de stroom mee. Jop. Dus, uh, ja. Maar kopje onder hier. Ja. Andere campinggast. Andere campinggast. Goedemorgen. Oog het opbreken. Nee hoor, oh. nee, nee, nee. wij blijven hier tot midtrein. Nee. Zeg, als het water komt, staat er hier kopje onder. Nee, nee dat ja. geloof ik niet. In. Nou, dat zegt brandjes. Ja, ja, maar is maar is echt... eens, dat is alleen swinters dus komt het zo hoog en dan, is, nee. en dan zijn wij hier weg met de camping. Dus. Nee, nee, maar hier, wij staan hier goed. En ik, ik hoorde net van, van Pieter dat het net iets minder werd als verwacht. Dus ja. uh, nee, dat is geen probleem. En hij is goed, hij is goed voorbereid. Maar als het water echt komt? Ja, dan laat maar komen, weet je. Dat is, het punt is, en dat is alles, we, we, we weten wanneer het komt. En wat we dan doen is, daar zijn we nu al voorzorgsmaatregelen voor aan het treffen. Maar je nou, wordt geen eiland of zo hier. Dat kan, zou dat, kunnen. kan. Ja, dat zou kunnen. En ja, maar dat maar dat, maar dan, dat dan weten als je in de buurt woont, dat is hartstikke mooi. En dan zou ik je vertellen, dan wordt het alleen maar nog mooier. Want op dat eiland, daar komen alle verzanten, alle hazen, ja. alle konijnen, alle egels, alle mollen. Alles komt hier, dat is geweldig, joh. Het is verlangen naar het hoge water. Nou, dat ook weer niet, want het geeft een <laughs> hoop werk, hoor. Hey, nee, niet, alle, niet alle campinggassen <laughs> denken hier zo over. <laughs> ja, ik wel, maar niet iedereen. <laughs> ja. Maar verder geen voorzorgsmaatregelen of zo? Nou ja, dus ja. wat we doen is, we hebben de heb ik geïnformeerd. Ja. En gezegd van, nou ja, mocht het hoog worden, dan, zullen jullie, dan trekken we jullie een stukje weg. Dan ga je van de plek af. Kijk, dat veldje daar, dat ligt wat lager Ja, ligt hier. wat lager inderdaad. Er dus, dus, uh, staan ook allemaal caravans. Ja, dus die haal ik dan weg en die zet ik hier op het hoogwatergedeelte. En, uh, en dan zitten we misschien op een eiland een tijdje. Nou, ja. Nee, maar jij bent er goed voor op voorbereid. Altijd. Ja, maar... ja. Ja. Ja. Dus, uh, en, en je weet het. Ja, dat is het. je weet dat je in de uiterwaarden zit. En dat is ook de keus, omdat het hier juist zo mooi is. Het is wat u zegt, je hoort hier de vogels fluiten. Dit is een hartstikke, keihrustig plekje. Een sappige, rivieroeverachtige ja. omgeving. Ja. Dat ja. wel. Ja, ik, mooi had ik het niet kunnen zeggen. Ja. <laughs> Ja. Nou heren, veel plezier. Ja, dankjewel. Dat gaat zeker lukken. En, en kunnen wij afspreken als je onder water bent geraakt... dat ik nog eens ja. langskom met de rubberboot? Nee, nee. Zullen we nee, dat afspreken? zorgen wij voor een rubberbootje. Ja. Nee, maar dat ja, moet je denk. doen. Als het echt hoog is, dan moet je nog een keer langskomen. En dan zie je pas hoe mooi het ook is. Ja. Oké. Okay. Nou, nou, succes. Ja. Dank je wel. Robert John Boy, aan de rand van een sappige rivieroever. Dat wordt nog wat daar. Nou, het schijnt dat het nogal meevalt met de Rijn in de komende dagen. Maar je weet maar nooit... Kent u Robert Thick? Nou, waarschijnlijk wel, want hij heeft een mega hit in Nederland... met het nummer Blurred Lines. En uh, dat doet hij niet alleen. Hij wordt begeleid door T.I. en Pharrell Williams. Everybody get up. een Amerikaanse rhythm- en blueszanger, alhoewel hij heeft ook een Canadees paspoort vanwege zijn vader, Alan Fick, is een Canadees en die is heel bekend daar in Canada, want hij treedt op op televisie. De Gids.fm De Eerste was en Nieuwe. Wat, Is weer thuis. Wekenlang was hij op zee om te vissen op haring. En zijn liefdevol onthaal is te zien in de documentaire Hollandse Nieuwe... van Leonard Getel Helmrich en zijn zus Hetti nijkens Getel Helmrich. En twee jaar lang volgden ze de haringvissers van de Wiron 5 en de Wiron 6. En dat zijn eigenlijk de laatste overgebleven schepen... van de Nederlandse haringvloot. De kijker is getuige van het leven aan boord... en van dat van de vrouwen die achterblijven aan wal. En ook van de kinderen trouwens. En altijd is er die vraag... Varen we volgend jaar nog uit. Documentairemaker Hettie uh, uh, Nijken, Schetel Helmrich is hier. Vanochtend mijn gast. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het haringsseizoen is uh, met twee weken uitgesteld. Dat is vorige week bekendgemaakt. Liggen de Viron 5 en de Viron 6 nu werkloos in de haven van Scheveningen, of niet? Ja, dat klopt. Uh, ze liggen werkloos. Ze gaan vrijdag aanstaande de 18e uh, weer. Um... Op haringvangst. Nee, de achtste bedoel ik. Sorry. En dan is het nog maar de vraag of ze die, die haringen zullen vinden. Want dat, ja, dat, zag dat ik is in de, de film. vraag. In de film laten wij ook heel duidelijk zien dat het niet zo eenvoudig is om haring te vangen. Uh, het duurt een hele tijd voordat ze het gevangen hebben. Dat hebben wij ook filmisch ook zo uh, gemonteerd. Maar het is ook zo in werkelijkheid. Het duurt heel lang voordat die haring. voordat er een paal te vinden is. Dat, dat zie je op de radar als een soort paal. Ja. En uh, dan, dan is die haring daar. En dan is toch de vraag: is die vet genoeg? Dat is een school. Een school haringen en die moeten vinden zijn. En op het moment dat, dat die ontdekt is, dan, dan, dan kan die van slechte kwaliteit zijn. Precies, en dat is dus gebeurd afgelopen uh, week. En daarom zijn ze dus uh, onverrichterzaken zaken teruggekomen. Zonder haring, zonder nieuwe we, haring. In de documentaire zien we tot op de huid letterlijk... want zo gedetailleerd is alles in beeld gebracht... hoe het vissersbestaan eruit ziet. Waarom wilde u... En uw broer, dit zo vastleggen? Uh, nou, wij zijn gevraagd natuurlijk uh, door uh, producent Inzo Radstaken om dit te doen. Om een teledoc te maken met een typisch Hollands onderwerp. Omdat Leonard uh, ook uh, ja, heeft bewezen samen met mij uh, bij de trilogie Stand van de Zon, Maan en Sterren. Dat je dus een, een, een trilogie, heel dicht. Dat ja, het ging dus over je, Indonesië. Precies, het ging over Indonesië. En daarin uh, volgen we één familie en heel dicht op de huid. Maar Leonard was daar twaalf jaar. Kijk, een boot is natuurlijk ook een hele kleine ruimte. En Leonard kan met zijn. Single-shot cinema techniek en de nieuwe camera-techniek. Uh, dat is een, een omni omnirik die daar speciaal voor heeft ontwikkeld. Yeah. Daarmee kan hij dus inderdaad zo dicht op de huid... en bij die mensen zijn alsof je gewoon één van hun bent. Dus één van de bemanningsleden. Op een bepaald moment hebben die bemanningsleden niet meer door... dat hij er is met die camera. Precies, en ze kijken ook nooit in de camera. En dat, is dus, dat geeft het gevoel als kijker dat je erbij bent. Fijt ging het dan meteen goed dan? Keken ze nooit in de camera dan? In het begin ging het... Uh, de eerste reis was verschrikkelijk. Uh, toen is Leonard inderdaad teruggekomen en... Uh, uh, hij riep van Hattie, help me alsjeblieft, want dit, uh, dit gaat niet goed. De mensen die dachten dat het een soort instructiefilm werd. Elke haring werd opgetild. Kijk, dit is een haring, dit is dit. dit is en dan dat. gericht naar de camera. Precies, gericht naar de camera. En toen hebben we natuurlijk gesprekken gevoerd enzovoort. enzovoort. En toen uh, ja, het vertrouwen van de bemanning uh, gekregen. En daardoor was het dus mogelijk om hè, op een andere manier te gaan filmen. En datzelfde deden we dan ook aan wal op dezelfde manier. Met Want die, de vissers, die, die mannen, dat zijn natuurlijk van die ruige vissers. Die hebben ook van die, van die ja, obligate uh, ruige vissersstaal. Precies. En ze waren ook nog eens een keer helemaal niet te verstaan. Dus uh, ook voor iedereen, <laughs> voor de rest van Nederland. De film zal helemaal ondertiteld zijn vanavond. Want het is Katwijks dialect? Het is een dialect. Maar daarbij. Uh, het, het viel eigenlijk wel mee op het moment dat die jongens. Uh, dat zijn er ook kinderen aan boord. Toen waren ze wel een beetje verstaanbaar. Dus het blijkt dus dat ze wel verstaanbaar kunnen praten en kunnen articuleren. Het enige verschil was dat ze. Uh, met elkaar, omdat ze waarschijnlijk al zo lang met elkaar samenwerken... dat ze dus een soort taal hebben ontwikkeld... wat eerder op brommen lijkt dan op een, ja, een, een gesproken taal. Hoe vaak is uw broer meegereisd? Uh, drie keer. Drie dus drie keer. keer meer in 2011. En de eerste en keer was het keer tussen in 2012. Een ramp. De eerste keer was een ramp, dat was 2011. Hij uh, had het idee van, uh, ik kom hier niet tussen. De mensen waren compleet gesloten, ze wilden helemaal niks vertellen. Hij had ook het idee dat ze een beetje door de rederij... Uh, misschien uh, uh, tot uh, ja, ik bedoel, uh, beleefdheidsvormen, of wat dan ook verder gemaand, van, ja, jullie mogen dit niet moeten. Ze dus hielden zich netjes, die Ze vissers. hielden zich netjes, maar ja. later uh, gaandeweg... Uh, ja, dat zullen jullie wel in de film zien... laten ze toch wel uh, het achterste van hun tong zien. De Wierom 5, de Wierom 6 en de laatste schepen... die nog onder Nederlandse vlag uh, naar vis. En dat is geen gemakkelijke opgave. Kijk, ja, gisteren hebben we Noorse boten, die hebben wat haring gehad. Mm -hmm. Ongeveer, het is een groot gebied. Maar de kwaliteit, of het vetgehalte van die haring was niet zo super. Nee. Dus dat hebben we links laten liggen. Wij willen in deze positie ergens kijken. We hebben Zweedse boten, die moeten hier ergens gevist hebben... met een betere kwaliteit en vetgehalte. Dus willen wij proberen om hier dus onze Hollandse nieuwe vangen. te vinden en te vangen. Ja. ja, dan worden we een van de schippers in gesprek met zijn bootsman... op jacht naar goede vette vis voordat de Zweedse boten alles wegkapen... Hoe groot is het Nederlandse aandeel eigenlijk nog in de vangst van Hollandse Nieuwen? Uh, nou, heel klein eigenlijk. Want we hebben dus die twee, weer uh, om vijf en weer 6. zes. De andere schepen die varen allemaal de Nederlanders dan. Want die hebben dan van oudsher, vanaf de middeleeuwen, hebben wij hier de traditie om haring te vissen. Ja. Dus die zijn dan allemaal onder Noorse en uh, ja, Zweedse, Scandinavische vlag gaan varen. Uh, nou, is ook het aller, allergrootste deel van de Hollandse Nieuwen die hier in de detailhandel ligt, of bij de viswinkel, die. Uh, ja, die komt eigenlijk uit Noorwegen of Zweden, uit Denemarken. Je moest heel goed luisteren, maar in het fragment van zo even... hoorden we ook een kerkorgel. En een van die kapteins luistert alleen maar naar religieuze muziek... de hele dag toe. Klopt. ja, En dat is in tegenstelling tot de bemanning... die beneden naar André Hazes en naar uh, levensliederen zitten te en luisteren. En pin-ups zitten kijken. En pin-ups, ja, veel pin-ups aan de muur natuurlijk. In elke, in elke hut vind je wel heel veel uh, van dit soort uh, foto's... van tante Anja bijvoorbeeld, vanavond. Te zien. Tante Anja is echt ook een tante, hè? En nou ja, die noemen ze natuurlijk tante. Want het is een pin-up <laughs> uh, met hele grote uh, borsten. En uh, ja, goed, en daar, daar worden grapjes over maar gemaakt. Maar speelt het geloof een belangrijke rol? Een hele grote rol. Ze zijn allemaal, uh, behoren ze tot allerlei gereformeerde gemeentes. En er zijn ook verschillende. Je hebt de lichte kerk en de, de wat zwaardere kerk. En ook binnen één familie hebben wij gemerkt. De familie waar wij, uh, dus die wij geportretteerd hebben. De familie van Jaap. Uh, de vrouw behoort tot de lichte kerk. En uh, de man bij de zware kerk. En dat, ja, dat geeft natuurlijk wel problemen, want binnen de korte tijd... dat hij aan wal is, dan zijn ze ook nog gescheiden in de kerk Dus je zou zeggen van, nou ja, ga samen. Ze gaan altijd naar de, de kerk. kerk. Ze gaan altijd naar de kerk, ja. De vissers ook? Elke zondag, ja. Behalve als ze op zee zijn natuurlijk. Behalve als ze op zee zijn. Maar dan, ja goed, de kapitein die luistert dan naar die stichtelijke liederen... en de bemanning die probeert dan zoveel mogelijk... als ze aan wal zijn en het is een zondag, dan gaan ze dus naar de kerk. In het begin van de documentaire belt een van de vissers ook naar huis... terwijl het aardig hard waait en zijn vrouw hoort dat. Die wordt er wat onrustig van. Maar de vissers stelt dat direct gerust. Hallo, schat. Prozet. het? hier ook al een soort nee, geen storm. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, hele bruis. bruis wel weer die. Dat is een leugentje om best willen, om het thuisvond niet zo bezorgd te laten zijn. Is de angst om niet meer thuis te komen altijd aanwezig? Ja, dat is altijd aanwezig en dat is eigenlijk groter. Dat heb ik vooral gemerkt toen we de herdenking hadden in Katwijk. Uh, toen ik werd ik me echt wel bewust en toen ik ook dat monument zag... met al die namen op... Het is een die monument gevangenen. opgericht van al die mensen... die niet meer van zee terug zijn gekomen. Precies, en dat zijn geen oorlogsslachtoffers. Dat zijn echt mensen, vaders, opa's, uh, ooms... die dus op zee zijn. Uh, op de een of andere manier is het daar dan iets misgegaan. Zijn of overboord. Geslagen, of het hele schip is vergaan, of wat dan ook. Maar het blijft gewoon een gevaarlijke manier van reizen. En dat gedeelte, dat monument in Katwijk... en de vrouwen thuis, de kinderen op school... dat gedeelte was uw pakje Anna. Ja, dat want, klopt. Ja, ja. Want u mocht niet mee aan boord? Nee, nee, nee. ze zeggen ook altijd... de vrouw aan boord, dat uh, brengt ongeluk. Maar daarnaast, ja, twee keer een reis van uh, twee weken... dat zou ik niet vol hebben gehouden. En het, oh, bovendien, het stinkt ongelooflijk op zo'n schip. Dat, uh, nee, dat had ik niet... Uh... Maar je hebt natuurlijk wel met de vissers gesproken van tevoren. Uh... Absoluut, ja, maar ook als uh, direct... Aan wal waren, dan kwam ik ook wel aan boord, en uh, ook die, die scène dat de vrouw uh, zijn, uh, de, mevrouw haar man begroet in die hut, enzovoort. Daar was ik natuurlijk allemaal bij. Ja. Hoe onzeker het vissersbestaan ook is, de mannen geven zoals het hoort de traditie gewoon weer door aan hun kinderen in onvervals Katwijkse. In dit geval, nou, mevrouw, je hallo. Ja, ja, wat er gebeurt, nou, nou, waar de hond, man, goed, ja. je Ja. Ja. Ja. Ja. Top, ja Dat gebeurt in de buik van het schip, waar de motoren dreunen... en je bijna niks meer hoort. En dan, dan doet een schipper zijn zoon voor hoe hij ze overal moet aantrekken. Vinden kinderen het leuk om in de voetsporen van hun vader te treden? Ja, uh, bijna alle visserskinderen die willen wel een keer met vakantie mee. Uh, er zijn ook meisjes die soms uh, meegaan zelfs. Uh, ze vinden het allemaal... Nou, niet allemaal natuurlijk. Binnen één vissersgezin is, is er altijd wel iemand die zijn vader wil opvolgen. Opvo de 5 en de 16 houden als laatste Nederlandse haringvissers moedig stand. Hoe lang houden ze dat nog vol, denk ik? Uh, nou, ik heb geen idee. Het is elk jaar weer afwegen van... Uh, is het lucratief genoeg? Uh, is het rendabel genoeg? En uh, eigenlijk was het de bedoeling ook dat dit... Uh, en dat was ook de aanleiding voor het maken van deze film... dat het de laatste keer zou zijn vorig jaar. Maar goed, uh, ze hebben het weer een jaar laten En laten we hopen dat ze inderdaad met de haring terugkomen. Prachtige film is het geworden. Echt schitterend. Dank u wel. Ik ben benieuwd hoeveel kijkers hij trekt. Uh, hartelijk dank. Hetty Nijken, Retel Helmrich. De documentaire Hollandse Nieuwe is vanavond te zien... om vijf voor half negen op Nederland 2. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half twaalf. Aangeschoven is Mark Visser voor het NOS-journaal. De directie van de NS overlegt met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur over de toekomst van de Vira-treinen. Vrijdag maakte België bekend te stoppen met de Vira, die tussen Amsterdam en Brussel reed. En ook de NS heeft inmiddels besloten om de stekker uit de Vira te trekken, zeggen bronnen binnen de spoorwegen en de betrokken ministeries. De NS wil dat niet bevestigen, maar wel is bekendgemaakt dat Bert Meerstad vertrekt als topman.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 En de protesten in Istanbul en andere Turkse steden gaan door. Aan het begin van de ochtend waren er in Istanbul nieuwe rellen... tussen betogers en de politie, meldt de Turkse krant Huriyat. De botsingen waren vooral in de wijk... waar het kantoor van premier Erdogan staat. Dat is het belangrijkste nieuws. Hey. Hey. Hey, Dit is de Met Felix Murders. Zometeen de vijftigste verjaardag van de werkgroep Geologie in Winterswijk. En het mysterie van duizend hondensgetels nabij Bangkok. Nu Duran Duran. Tweet. Tweede single van het album Notorious van Duran Duran. En inmiddels de vijftiende single op rij van De Heren. En daarna zijn ze nog een tijdje doorgegaan. Vara, de gids .fm. De Wereldontvaller. Willem van goedemorgen. Je neemt ons mee naar Thailand. Om precies te zijn naar het Wang Noi-district. Dat ligt een uurtje rijden boven uh, Bangkok op het platteland. Want daar moest de plaatselijke brandweer vorige week uitdrukken... om een brand te blussen op een illegale vuilnisstort. De Bangkok Post die schrijft erover. Uh, de spuitgassen die kwamen daar tijdens hun werk duizend op hondenschedels tegen. Die hondenschedels die waren daar gedumpt, begraven en volgens de tijd die daar in de buurt wonen zouden die schedels nooit zijn gevonden als de brand niet was uitgebroken. Het was beschrijven als een braakliggend landje met een te koop bordje erbij en met regelmaat kwamen vracht vrachtwagens langs om van alles te dumpen. En dus ook die duizend hondenschedels. Ja. Waar komen die vandaan dan? Uh, nou, uh, omwonenden die, die hebben hun uh, vermoedens geuit, namelijk dat de honden uh, waar die schedels dus bij horen dat die in de buurt daar in een fabriekje zijn verwerkt tot gehakt balletjes. Ons onze paardenvleeschandaal, maar dan met honden. Ja, nou, als je, als je bedenkt dat het, het eten van, van paard is voor veel Nederlanders taboe... en het eten van honden natuurlijk al helemaal, nou, dat geldt ook voor veel Thai. Uh, en het eten van hondenvlees. dat is een taboe daar en ze vinden het onboeddhistisch. Bovendien in, in een groot deel van Thailand is het ja ook gewoon zo dat, dat de hond daar uh, je beste vriend is en die eet je niet op. Maar in het noordoosten van Thailand, daar wordt uh, wat anders over uh, het eten van hondenvlees gedacht. Op sommige plaatsen wordt dat wel gegeten in onopvallende eethuisjes voor een paar euro. Uh, krijg je daar een bord vol met gegrild en scherp gekruid vlees en grote kans dat het gaat om een hond die kort daarvoor nog op straat rondsvierf. Nou zulke zwerfhonden die worden in het noordoosten van Thailand vrij massaal gevangen en hoe dat vangen er toegaat, is te zien in een video van de Thaïse Animal Activist Alliance. Nou, die bendes, die rijden rond met pick-up trucks en met megafoons, ze roepen ze dan om. Ze roepen mensen op om hun honden in te leveren, of... Honden in te leveren, daar krijgen ze omgerekend... dan een paar euro voor per hond. Of een grote zwarte plastic tijl. Ja, Blijkbaar zijn die, zijn die tijlen... erg populair daar ja. bij de plaatselijke bevolking. Handig voor huishoudelijke kauwijtjes. Of die bendeleden die gaan er dan zelf op uit om, om zwervenhonden te vangen. Dat zijn trouwens vooral boeren daar uit de buurt die die honden vangen om, om wat bij te verdienen. Want de rijstil daar, dat is geen vetpot. Nou, het, het vangen van die honden, dat gaat er bepaald niet zachtzinnig aan toe. Nee, dat gaat. Nou, Dat, dat geluid daar kun je je veel bij voorstellen. Dat gebeurt met, met lasso's, met grijphaken en het nodige geveld. Worden die honden in een nekvel gegrepen... worden ze meegenomen naar enorme hokken in de bush bush, dan worden ze verborgen gehouden... tot er dan op een gegeven moment smokkelaars uit Vietnam arriveren. Die, die kiezen dan de mooiste exemplaren uit, die nemen ze mee. En wat er overblijft, dat is dan voor de lokale consumptie... consumptie en de rest wordt ja, met tegenslag En dan heb je het over verborgen hokken, je hebt het over smokkelaars. Wat er allemaal gebeurt, dat klinkt als illegaal. Is het ook strafbaar, hè? Nou, het, het vangen en het doden van honden in Thailand is op zich niet verboden. Wat wel illegaal is, is als je die honden... als je daarin handelt en ze exporteert... als die honden niet zijn ingeënt tegen infectieziekten als, als rabies. Nou... Van dat soort dingen, vergunningen en inentingen daar trekken, die benden zich niets van aan. Zij smokkelen naar schatting duizend honden per dag over de grens. Gaan eerst via Laos. En dan de eindbestemming is Vietnam. Die beesten worden allemaal in honden hokken van een soort van kooi van ijzerdraad gepropt. Tot die kooien puilen echt uit. En dan met een vrachtwagen of een bootje worden ze over de grens gesmokkeld. Ja, op elkaar gepropt in zo'n bootje gaan ze over de, de Mekong-delta. En ja, over die, overleven ze die, die reis niet. Nou, die kans is wel aanwezig natuurlijk. Dan wordt het vlees direct verwerkt. En anders worden ze in Vietnam verder vet gemest... voordat ze daar worden verkocht aan, aan restaurants. En in Vietnam... Ja, die, die honden brengen 20 tot 25 euro per stuk op. Ja, en aangezien de, de Vietnamese economie in de lift zit, wordt er meer is er meer vraag naar, naar dat soort hondenvlees. Ja. Restauranteigenaar in de buurt van, van Hanoi, Hong Hip, die, die slacht zelf een paar duizend honden per jaar en hij leerde het vak weer van zijn grootvader. Ja du khách là mình cái nghề nghiệp của mình và cái cái làm bằng ăn này ja, Hong Hiep, hij kreeg wat, wat kritische vragen van een, van een journalist... Die, die langskwam om uh, te, te, te informeren naar al dat hondenvlees. Ja. Ja, hij zegt, ja, hij heeft uh, vijf kinderen te voeden... en hij heeft toch een heel normale baan. Want hij maakt gewoon een Vietnamese specialiteit klaar. Die honden, zegt hij, doodt hij met een klap op de kop... zodat ze volgens hem in een volgend leven terug kunnen komen. Nou keren. vertelde je net dat het eten van hond... door de meeste taai niet wordt geaccepteerd. Maar wat vinden ze er dan van als ze hun honden... massaal in Vietnam in de pan belanden? Nou, er zijn uh, allerlei en dierenactivisten, en die pleiten voor strengere wetten, en wat betreft dierenwelzijn, en natuurlijk ook die aanpak van, van die illegale export. Er is een televisie-ster-fotomodel, K Cholada, dat is een van de meest prominente hondenbeschermers van, van Thailand. Ze heeft een, een eigen organisatie, The Voice. Zij halen zwerfhonden van straat, die socialiseren ze, hè, zodat ze netjes mee kunnen met een, met een baasje mee, en dat het een echte huishond wordt. Uh, ze zoekt dus naar, naar nieuwe baasjes voor die, voor die zwerfhonden, en ook vecht die Kay Cholada dat fotomodel voor het opnemen van dierenrechten in de Thaise wetgeving. We zijn mercy country, En I believe dat we love dog Her dog is onze beste vriend. So we moeten hem niet Ja, en dat het je beste vriend is, dat zie je op de Instagram-stream van deze dame. Ze staat er allemaal op met. Volgens mij heeft ze een poedel of zo in elk geval. Ze is gek op al die hondjes. Yeah. En die horen niet in de pand te belanden, dat vindt zij. Maar ja, die smokkel stoppen, die illegale smokkel, dat vereist een heel erg lange adem. Er is namelijk sprake van een wijdvertakte hondenvleesmafia eh, En van hoog tot laag worden politieagenten, ambtenaren en politici omgekocht... Ja, zodat die smokkel eigenlijk nauwelijks wordt aangepakt. Willem van de je dankjewel. VARA Radio 1 de gids .fm. Winterswijk is internationaal bekend als een goudmijn... voor geologen en paleontologen. Daar, in de Gelderse Achterhoek, komen aardlagen aan de oppervlakte... die op andere plekken diep verborgen blijven. En dat Winterswijk zo beroemd is geworden... is mede te danken aan de drie jonge onderzoekers van Wallier. Zij richtten in 1963 een werkgroep voor geologen op. Voluit de werkgroep tertiaire en kwartaire geologie. En bij het 50-jarige jubileum van die werkgroep is vroege vogel Rob Buiten... met drie krasse knarren op pad gegaan. Een grondboom mee, terug naar een van de plekken waar het ooit allemaal begon. Aan de oever van de Slinge bij Winterswijk. Af en toe doe ik dat nog. Ja, is dat een van die dingen die je net als fietsen nooit verleert... Nou, ja, je wordt er te oud voor. Dat wel. Je verleert het niet, maar je hebt geen fut meer. Ja, want met alle respect, we staan hier dus met de drie oprichters van de club. Vijftig jaar geleden hebben jullie bedacht van... wij gaan hier een speciale werkgroep voor opzetten voor dit werk. Dat klopt. Ja. ja. Daar was ook een speciale aanleiding voor. Kijk want op dat moment was ik dus al 26. En uh, het was toen nog een... Uh, een uh,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 En uh, het is een bloeiende vereniging. Met grote acties. Uh, uh, als uh, gaten graven van 4 bij 10 uh, meter, ja, ja, meter en weilanden en zo. Dat deden jullie ook. Maar er staat hier nu met ja, een, een, ja, gewoon een klassieke een -boor. grondboor. Een edelmanboor. Ja, een ja, ja, edelmanboor. Vijftig vijf, jaar nou, terug vonden we dat uit hoe dat moest. Ja. Maar behalve dit boren deden jullie dus ook inderdaad echt hele grote vlakken uh, ja, dus trekken. Ja. Ja. Ja. Uh, dat was toen we uh, heel schelprijke lagen ontdekten... die uh, 2,5 uh, tot uh, uh, 3 meter diep zaten in uh, het gebied van misten. Um, dat was een, ja. Ja, is hier een eentje verderop in de Achterhoek, ja. uh, blijkbaar een rijke plek. Uh, ja. Ja. En uh, uh, daar zat een uh, schuilplaag in de grond uh, die heel veel hoorntjes bevatte. Uh, waarschijnlijk een ondiep waterafzetting. En uh, uh, waar we hier nu zijn, uh, dat is een uh, veel diepe waterafzetting. En uh, uh, daar vind je een hele andere fauna. Ja, totaal yeah. andere fauna.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 We hebben inmiddels heb wat diepere boringen in dit kaartblad, iets van 3,500. duizend. Ja. Fantastische gatenkaart. Dan waar dan je weet de hele geologie ja. van kunt... Ja, dan kan je alles zien. Dit ja. is een van de gebieden ter wereld die het dichtst onderzocht zijn met, uh, met grondboringen. Maar ja, voor een deel dus, dankzij jullie als, uh, nou ja, als formeel ja. amateurs... Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. ...die die, die ja. club hebben opgericht, jullie ja. hebben dit gebied eigenlijk gewoon in kaart gebracht. Nou, uh, niet jullie, Maarten, voor Maarten vooral. Arie uh, was voornamelijk uh, bezig met uh, de soorten die daarvoor kwamen. En, uh, ik heb gekeken naar uh, welke soorten komen in welke lagen voor. U, uh, hem zien? Uh, we hebben hier het eerste uh, biocene fossiel. Een klein uh, plakje uh, van 3 mm. Uh, even, uh, even, uh, even uitkijken, want de boor wordt nou wel heel lang. Dat ze niet uh, voor ons hoofd krijgen. Uh, hier, dus hier een... Is dus een... Piepklein. Een fuikhorentje. Een, een heel hinia, klein schelpje. waarschijnlijk ja. Hinia bocheltense. Uh, maar hij is nee, zo klein, je moet hem het het, met een microscoop uh, leggen om hem uh, te zien. Ja, ik moet uitkijken dat ik niet uh, nies, want dan is hij weg. Nou, dat geeft nu hoor. <laughs> dan zitten er wel meer beneden. Ja. <laughs> een heel klein flintertje. Ja. Oh kijk, Arie een... lukt ja. er nog eentje uit de klei? Nog weer zo'n heel klein flintertje. Ja, als startergolf. Een... Oh, ah, oké. Okay. En zie je ook net ja. Mooie, ja. mooie ringetjes. Um, die is typisch voor de bovenlaag van het de Miozee. En een soort waarvan we weten dat de recente vertegenwoordigers was in dieper waterleven. Ja. Daar dus concluderen dat, het ja, is ja, een dus concluderen Diep dat dit waterafzetting een, een, is. een diepe, ja. warme ja. zee was. Ja, ja, ja. Een die Kijk, het wordt zandiger. Ja, en het wordt ook nat. Je zit nu blijkbaar op ja, beekniveau zo Ja, het en er zit er water in, hè? En dan kan je het zeven. Dat hebben we bij de werkgroep ongelooflijk veel gedaan. Daar lag ja. ooit een boomstam. Zo in het midden, in de lengte. En dan kon je met z'n vier op zitten, zitten. En, en dan maar zeven, zeven. Maar zoeken. En dan aan het eind van de boomstam zat er altijd een ijsvogeltje zich op te oh, ja, ja, ja. <laughs> Ook nog, ja. Wat was het nou, man? Was het eh, verzamelwoede of was het voor de wetenschap? Waarom ja. deden jullie dit?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 Die geleidelijk aan in, in de loop der jaren uitgegroeid is tot mensen die het ook leuk vonden en die mee gingen doen. Mm. En deze boor, Maart, heeft hem inmiddels alweer uh, uit elkaar die, geschroefd. Die is, uit elkaar. die is trouwens net zo oud als de, als de vereniging. Nou. Die werden dan uh, aan de zijkant van de Berini gebonden ja, uit ja. de ja, ja, ja. ja, je moet die foto bekijken, ja. Rob, dat is echt <laughs> leuk. Een van de vrijste foto's die je uit die tijd nog hebben. We zullen, ja, we, we ja, zullen ja. kijken of we hem op de website kunnen zetten. <laughs> ja. Mooi teken van de tijd. Ja, ja, ja. En dat waren ze, de drie krasse knarren van nu... en de drie jonge onderzoekers van toen. Ed Vogel, Ari Jansen en Maarten van den Bos. In gesprek met verslaggever Rob Buitig. De site van gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van gids.fm. De Gouden Lookie is dé prijs voor makers van tv-commercials... te meer omdat het ook een publieksprijs is. Ook voor radioreclame is de publiekskeuze het belangrijkste. Volgende week is het zover. Op 11 juni wordt in Paradise bekendgemaakt... welke radiocommercial door de luisteraar is verkozen tot de beste. Bij mij zit, zoals altijd op maandag... marketingdeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Een goedemorgen. publieksprijs voor de beste radioreclame. Hoe gaat het in zijn werk? Is er een vakjury die een voorselectie maakt... waarna het publiek kan stemmen? Nee, uh, elke maand worden er uh, minstens zo'n 20 radiocommercials... voorgelegd aan een consumentenpanel. Dat loopt via Ruigrok Netpanel, dat is een marktonderzoeksbureau... in opdracht van het RAB, het Radio Adviesbureau. Uh, dat is uh, het kenniscentrum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt... met radio als reclame-medium. Uh, uiteindelijk worden er wel zo'n zo 350 radiocommercials... aan het consumentenpanel op zo'n jaar uh, aan ze voorgelegd. En elke maand komen daar weer winnaars uit... En die maandwinnaars die worden ook weer beoordeeld. En uiteindelijk blijven er vijf genomineerden over. En daar kunnen wij als publiek op stemmen via www.debeste.radiocommercial.nl. En dit zijn de vijf genomineerden. Ja, wie had dat gedacht? Van een tv in elke ruimte? Auw. nou nauwelijks ruimte voor de tv. <laughs> Gelukkig heb ik Telford ontdekt. Coca-Cola wenst u fijne feestdagen. Dag, ik bel over een vriendin van me. Ze is zo agressief naar haar zoon, ik sluit hem vaak op. Wat kan ik doen? Bel gerust voor hulp en advies 0900-123-1230. De Albert Heijn Zomerrit zijn er weer en we trappen af met een hele lekkere. ijsjes smullen van verdelig ijs. De lucht is blauw en helemaal niet grijs ons ijs. Halve prijs. Stop, zomertijd. Hou je op dit moment aan de snelheid? Nee. Waarom dan niet? Omdat je zo goede tijden, slechte tijden wilt zien? En wat zeg je dan? Als jij in de bebouwde kom te hard rijdt... en er daardoor ongelukken gebeuren? Ja, sorry van die hersenschudding, maar Jack gaat vreemd... en Lorena gaat er vandaag achter komen. Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor. Charles, wat me opvalt, die van Telford en Albert Heijn... die zijn nog wel opvallend. Ja. En die anderen zijn meer recht toe, recht aan. Ja. Heeft het radiopubliek een behouden smaak dan? Nou, zou ik niet meteen willen beweren. Uh, eigenlijk zijn het alle vijf goede, creatieve radiocommercials. Vind jij? Ja, omdat ze, uh, er zijn een aantal criteria voor, ze respecteren de luisteraar. Uh, ze bevatten ook niet te veel informatie, dus je kunt het nog allemaal bevatten. En ze vallen toch wel op, op hun eigen manier. Ieder op hun eigen manier. Maar jij zit daar in de vakjury? Ja, dat is weer een andere jury. Dus dat is niet de jury die... Uh, want dat is uiteindelijk het grote publiek. Maar er is ook nog een vakjuryprijs. Daar zit ik dan in. Uh, en uh, daar gaan we iets anders naar commercials kijken. Daar is met name de beoordeling op creativiteit... uniciteit en effectiviteit belangrijk. Eh... Uh, het belangrijkste is eigenlijk dat er op een creatieve manier... gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van het medium radio. En dat doen we dan in de categorieën profit, non-profit en inhakers. Dus wat dat betreft heb je twee trajecten naast elkaar lopen. Dus er wordt een vakjuryprijs uitgereikt, ja. een publieksprijs uitgereikt. En daarnaast ook nog een prijs voor de radioadverteerder van het jaar... waarvoor genomineerd zijn Telfort, CZ Zorgverzekering en Hornbach... en de radioplanner van het jaar. En al die prijzen worden dan op 11 juni in Paradiso uitgereikt. Maar goed, met die publieksprijs heb jij verder niks, niks van doen. Nou, net zoveel als... jij. Dat hebt, we kunnen er allebei uh, op stemmen. Wanneer is een radiocommercial goed in de ogen van een professional dan? Uh, als het respect heeft voor de luisteraar... Uh, niet voor de 100% opgevuld wordt door de boodschap... er moet een beetje ruimte zijn, een beetje lucht in zo'n commercial zitten. Uh, het moet ook de bewijsvoering aangeven voor het gecommuniceerde voordeel. Dus waarom is het iets, iets verstandig ja. of iets vo voordelig om, om het te doen. En uh, is van creatie tot en met executie door professionals uitgevoerd. Dat zijn eigenlijk de vier criteria. Daar nou, heb ik op die site van dat radioadviesbureau even gekeken. Ik heb de longlist uh, zien staan en daar staan spotjes op... die wat mij betreft in die top vijf hallen mogen staan, ja. namelijk een leuke van Haai bijvoorbeeld. Ja. En uh, een grappig spotje van McDonald's, waarin uh, auto's uh, als zijn leven toeteren vanwege het 25 jaar bestaan van McDrive. Ja. Je hebt ook nog een leuke meegenomen, hè, geloof ik, of niet? Ja, Tempo Team, laten we even luisteren. Theo, dit is nu al de derde dag dat je op het toilet zit. Ja. Het is niet eng op die andere afdeling, Theo. Nou, wij hebben het toilet ook nodig, hè? Het herplaatsen van werknemers kan leiden tot grote spanningen. Daarom heeft Tempo Team een uniek coachingsprogramma... waarmee boventallige werknemers weer zin krijgen in iets anders. Waarom staat hij niet bij de vijf genomineerden, deze dan? Uh, ja, uiteindelijk omdat het consumentenpanel... wat uiteindelijk verantwoordelijk is om uh, tot de definitieve vijf genomineerden te komen... er niet voor heeft gekozen. Maar ik vind het een leuk commercial. Waarom dan? Nou, omdat het toch ja, het gaat over boventalligheid. Eigenlijk is het in, in vaker gevallen toch wel een beetje een, tiets, een trieste toestand... voor een hoop mensen. Hè? De angst voor het onbekende, de nieuwe afdeling. Oh god, ik ga niet naar de afdeling toe... En ik vind toch de tempo die op, en, het en het bureau die verantwoordelijk is voor deze commercial... Op een, ja, op een leuke manier, op een knipoog manier met deze materie omgaat. Onze redactie heeft zich ook gebogen over wat nou een favoriet spotje zou ja. moeten zijn. Wat er in die top 5 zou moeten staan. Nou, uh, dat spotje wordt sinds kort uitgezonden. Het is nog dus hors concours. Je ja. kan nog niet meedingen. Maar wellicht een kans hebben we volgend jaar. Laten we even. Zo, so, meneer Jansen, even over uw operatie. Met dit mesje snijdt u straks in uw buik. Ja, doe die stippenlijn. Denk maar aan iets leuks. En verwar uw blinde duim niet met de dunne... Nou, succes. Wel eerst handen wassen, hè? Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. Je vindt hem leuk, hè? Ja, ja ik vind die stem geweldig. Dat is die uh, acteur uit... Uh, uh, hoe heet het ook weer? dat programma van... Toen was gelukkig nog heel... Gewoon die, uh, die, die uh, Butler speelde. Kromle heet hij volgens mij. Geweldig acteur vind ik dat. Geweldige stem. Ik geloof dat uh, luisteraars nog kunnen stemmen op die vijf genomineerden. Hoe zit dat precies, Charles? Heel simpel. Je gaat naar www. De beste, radio nl En dan kun je dus stemmen op Albert Heijn, Coca-Cola, Telfort... en twee commercials van de Rijksoverheid. En vaak valt mij op radiocommercials zijn commercials van business to business... van de ene zaak naar de andere, het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Valt jou dat ook op? Mm, dat hangt er vanaf wanneer je <laughs> luistert, Felix. In de ochtenduren is dat wel vaak zo. Omdat er dan vaak op uh, uh, uh, ja, de doelgroep uh, uh, ondernemers... mensen die naar kantoor gaan, uh, uh, dat is belangrijk. Zeker ook bij andere soorten uh, omroepen zoals BNR. Maar uh, toch heel veel ook door de dag heen is het business to consumer. Oké, okay, thank you. B2C. Op 11 juni dus de bekendmaking van de winnaar... tijdens de Radio Advertising Awards in het Amsterdamse Paradiso. Meer op de website, gids.fm. En Charles Bormans, gaat tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Wat is er nog op televisie vanavond? Nou, natuurlijk Hollandse Nieuwe. De documentaire over de Haringvisserij. Nog maar twee schepen, de Wieron 5 en de Wieron 6 uit Scheveningen... varen onder Nederlandse vlag. Ik sprak net met de maakster, Hattie, Nikens, Gertel, Helmrich. En uh, het is werkelijk een indrukwekkende film geworden... met veel mooie beelden. Dus, uh, het past wel in de serie Natuurfilms van de EO bijvoorbeeld. Het is ook een uh, EO-uitzending die vanavond gaat plaatsvinden... om vijf voor half negen op Nederland 2. Op Holland Dog 24 een reeks interviews met wetenschappers. Vanavond de Britse filosoof Peter Hacker. Hij gelooft gepassioneerd in de vrije wil van de mens... En ook gaat hij in op vragen zoals wat is bewustzijn precies en hebben mensen een ziel. Altijd goede levensvragen. Om tien voor half tien op de digitale zender Holland Doc 24. Dus. En ook interessante media-hype rondom de bultrug Johannes vorig jaar. Het was niet zo vreemd dat hij hier stierf toen hij hier strandde... maar toch werd er heel heftig op gereageerd door publiek en media. Argos TV Mediologica onderzoekt hoe het mediabeeld tot stand kwam. Om 11 uur op Nederland 2. Surf naar de gids.fm. Zometeen lunch op deze zet. Twee dingen. Elke maandag in juni, burgemeesters anno 2013. Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester... Meester vorm aan zijn ambt. We zijn bij elkaar gekomen om allereerst het verdriet te delen. Deze maandag Ellie Blanksma van Helmond. Over haar droombaan en integriteit. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 MOVIER.NL slash Zeker van Inkomen